Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Op de Parijse luchthaven, de politie onderzoekt of de man handlangers had en een speciaal team bekijkt of hij explosieven bij zich had. De terminal van de luchthaven waar het incident plaatsvond is geëvacueerd. Passagiers die nog in het vliegtuig zitten mogen voorlopig niet uitstappen. Orly is de tweede luchthaven van Parijs na Charles de Gaulle. Op de A4 bij Den Haag heeft een spookrijder vannacht een ongeluk veroorzaakt. Daarbij zijn twee doden gevallen. Een vrouw van 48 uit Den Haag en een man van 26. De politie weet nog niet wie de spookrijder was. Het ongeluk gebeurde kort voor vier uur, vlak voor het Prins Klausplein... op de rijbaan in de richting van Amsterdam. Een vrachtwagenchauffeur wist de spookrijder nog te ontwijken... maar daarna botste de wagen frontaal op een andere auto. De A4 was vanwege het ongeluk vannacht lange tijd afgesloten.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 China begint nog dit jaar met de bouw van een station voor milieuonderzoek... op een zandbank in de Zuid-Chinese Zee. Het land kondigde dat aan vlak voor het bezoek van de Amerikaanse minister Tillerson. De VS is fel tegen machtsuitbreiding van China in de Zuid-Chinese Zee. Washington dreigde in juni met sancties als China op deze zandbank zou gaan bouwen. Het weer in het zuiden regen, verder veel bewolking met af en toe een bui. In het noorden de meeste kans op wat zon. Het wordt 8 tot 12 graden vandaag.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 Een zeer goede morgen vanuit Hotel Hoogland. Het is zaterdag 18 maart 2017. Wij zitten in Hotel Hoogland en uh, alles om ons heen draait om de techniek van Cor Draaien... die ook de muziekjes gedaan heeft deze keer. De redactie is gedaan door Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en de eindregie is van Gerrie Rutte. Uh, de koffie wordt door Gerrie Rutte gedaan vandaag en misschien dat Gert van Kuik er ook nog wat aan komt doen... Naast mij zit Pieter Juistra, goedemorgen. En u hoorde uh, de sonorenstem van Ben Zonneveld. Eén zeer goedemorgen. Pieter, wat gaan wij allemaal doen? De eerste act is al uh, aangeschoven, Peter Tromp. Classic concert. Ja, en met lipstick, percussion en daar weet hij alles van. Ja nou. Uh, en daar gaat hij alles over vertellen. Kort, want we kennen Peter <laughs> Tromp. Zitten we om half 12 uur nog met hem. En ik heb liever Toos, maar goed, Toos kon niet. Dus Dat Peter... Ja, is zo kort van stof. Ik ben wat langer uitgebreider. Je hebt alweer twee minuten verspeeld, uh, Peter. Ja, dan, daarna krijgen we onze door, meneer Teunert van der Linden, want het is een feestavond. En dan gaat hij alles over vertellen over de internationaal Lutherjaar. Vanavond is de folklorevereniging De Wurf in de Krocht. Ons dorp leeft mee. Freek Veldwies wijnt ons in de Wurfzaken. Ja, en dan gaan we naar het nieuwe uur. Volgende uur. Oh, dat ging bijna naar mijn water. En <laughs> uh, dan gaan we naar de, de verkiezingen. We gaan toch nog even terugkijken naar wat er afgelopen woensdag is gebeurd. En uh, Belinda Geurzen die komt en die zal daar uh, wat meer over kunnen vertellen. En daarna praten wij met Rob Harms over de stand van zaken binnen ZFM. Er zijn vragen gesteld in uh, de Raad. Daar is een uh, programma uitgekomen en uh, kijk hoe ver het staat. Ja. En we sluiten het tweede uur af met Manon Brunting. Want Manon die gaat voor Huntington, uh, de ziekte van Huntington, lopen. Dat is een ongeneeslijke hersenziekte. En uh, daar willen we alles van weten en haar veel succes toe wensen. Nou, dat is het programma. Nou, een uh, vol en gezellig programma. Ja. Er werd net al een opmerking gemaakt over je heet trompetter en je speelt percussie. Ja. Ik, Peter Tromp. <laughs> ik en die opmerking werd gemaakt door je door Pieter Joustra. Um, morgen. 19 maart lipstick-percussion duo. We hebben het daar al eens eerder over gehad. Ja. Jij uh, doet daar de loftrompet over uit. Ja. Um, ja. Zijn zij een, uh, een, een, een speciaal act in het jaar? Ja. En uh, dat heeft te maken met uh, uh, differentiatie op het gebied van klassieke muziek. Wat we in al die jaren eigenlijk nog nooit gehad hebben. Is percussieslagwerk. En dan... Uh, op een zo groot mogelijk gebied. En dan moet je denken aan een uh, acht, negental instrumenten. Wat er morgen gebeurt... is dat die dames het hele podium volzetten met allerlei instrumenten. En dan gaat het over niet het normale slagwerk zoals trommel... maar de kleine trom en de grote trom. Een zet met pauken, allerlei... Uh, een xylofoon, een marimba... Uh, te veel om op te noemen. Dus er komen ook muziekklanken uit. Het is ja, niet komen alleen ritme. echt En waar die meiden zo fantastisch goed in zijn... is niet alleen hun uitstraling... want het is een genot om daarnaar te kijken... maar ook een genot om daarnaar te luisteren... vanwege het feit dat zij in staat zijn geweest... de afgelopen jaren een programma neer te zetten... op het gebied van klassieke muziek... wat heel uh, uh, aantrekkelijk in het gehoor ligt... En alle stukken die er zijn, veel bekende stukken ook, die omgeschreven zijn van uh, piano, van viool, van orkest naar percussie. Slagwerk. Even stop, Peter. Als ik zie dat ze een stuk van Bach gaan spelen. Ja. Uh, ik, ik zit in bak toch aan muziekklanken te denken. Ja, ja. En en ik, ik, daar met percussie bijvoorbeeld... denk ik aan trommels en uh, noem ja, maar op. Ja. Maar percussie, slagwerk, percussie heeft een, uh, uh, is ontzettend groot. En uh, als jij Bach hoort, bijvoorbeeld op een xylofoon en een marimba. marimba ja, lijkt dan dan precies je, op een xylofoon. Dan heb je klanken. Een marimba heeft wat donkere tonen, omdat een marimba gemaakt is van hout. En uh, daar hoor je Bach in gewoon. En dat is juist zo leuk. Dus uh, ik zie het zo voor me, hè, want je hebt net uh, uitgebeld dat het hele kerk vol staat met uh, slagwerken. Ja. ja. Dan neem ik aan dat de dames van het een naar het ander springen. Juist. En voor het ene stuk gebruiken ze andere uh, instrumenten. Springen dan springen ze ook per stuk, stuk Ja, maar een marimba bijvoorbeeld, om maar wat te noemen... dat is een van de moeilijkste instrumenten om te bespelen... omdat je niet twee, maar vier stokken in je handen hebt. Dus je hebt per hand heb je twee stokken. En die twee stokken zie je dan apart ja. op en neer gaan. En daar staan dus... Uh, uh, er twee er staan twee marimba's en er zijn stukken bij waar ze samen op de marimba spelen, op twee verschillende marimba's, want je hebt dus tussentonen, de ene speelt de tussentonen, de andere speelt de melodie. Je weet er veel van. Ja, maar ja, ik moest goed voorbereid zijn en Toos wordt de hemel ingeprezen, maar uh, moet je mij eens horen. <lacht> nou ja, we kunnen ja, de hemel prijzen vanwege de lengte in ieder geval. <lacht> um, Lipstick, hey, dat, hoe, is, hoe komen ze aan de naam Lipstick? Lipstick, ja. uh, ze zijn een aantal weken geleden mochten ze optreden op Podium Witteman. Op zondagmiddag. En uh, dat is natuurlijk fantastisch. Ze hebben opgetreden bij Slagwerk. Ze hebben opgetreden uh, in Rotterdam, in de Doelen. En het zijn een Spaanse, Maria is Spaans van oorsprong. En Laura is een Nederlandse. Allebei conservatorium gehad in Rotterdam, specifiek op dit gebied, percussie, slagwerk. En uh, tijdens hun studie besloot om samen een duo te vormen. En wat is nou een leuke naam om percussie, slagwerk als twee vrouwen te doen? Nou, Lip heeft te maken met de lippenstift, die nogal fel gekleurd is van de dames. En stick heeft met het slagwerk te maken, Lipstick-duo. Ze is de goeie, naam ontstaan. Die is wel heel goed uh, gevormd. Ja, he? In goed, 2015 goed zijn ze dan uh, begonnen. Ja. En zij spelen erop. En er staat nu een, een nieuwe voorstelling op stapel. Ja. lees ik. En die wordt zelfs met een regisseuse en actrice gedaan. Dus ze zijn uh, eigenlijk in het grote voetlicht getreden. Ja, dat klopt. En dat komt omdat ze dus al verschillende malen op uh, televisie zijn geweest. Bij verschillende programma's. En uh, ja, voor die jonge meiden, ik denk dat ze allebei nog geen 25 zijn, is dat natuurlijk uh, fantastisch. En dat betekent dus dat je ook wel een programma moet bieden voor dit soort podia's. Uh, hoe zijn we aangekomen? Verleden jaar hadden we de Camina Borana, percussieslagwerk, slagwerk. Niet het volledige orkest met percussie slagwerk. Bij de Camina Borana van Karel Orff is de oorspronkelijke uitvoering zoals je dat geschreven hebt, percussie slagwerk. Daar is per slagwerk een heel groot onderdeel van het hele programma zoals de Camine Boranen toen de tijd is geschreven. Die meiden waren daarbij aanwezig en dat heeft zoveel indruk gemaakt, niet alleen bij de organisatie van ons, maar ook bij het publiek dat ik meteen gevraagd heb... zouden jullie het leuk vinden om volgend jaar... een optreden te verzorgen? Als dat mag heel graag, meneer Tromp... zeiden dus ze nog tegen me. Nu noemen ze me Peter. Maar... Maar ik Zelfsie, zal je vertellen... Een vrouw lipstick. Ja. Ja, het concert begint om drie uur. Ja. De dames zijn aanwezig... om half twaalf. Komen met een vrachtwagen. Want ze zijn... twee, tweeënhalf uur bezig... Om alle spullen uit te laaien, op te zetten. Dan en is er en nog een kerk, kerkdienst bezig. Ja, maar dan beginnen ze vast een klein beetje. Okay. De kerkdienst begint <laughs> om half elf. Tien uur. Tien uur. Dus die is om half twaalf echt wel afgelopen, ja. denk ik. En, Mag je nou uh, ook nou komen kijken bij het opbouwen? Ja, Want erger, de zaal gaat normaal open om half drie. Maar ja, dan zou je maar wat hier erop kunnen doen. Ergens, Ze hebben ons gebeld van de week of wij zo vriendelijk willen zijn om om half twaalf aanwezig te zijn morgenochtend. Om te helpen met het showen van... Dat ja, ja, ja. doe je graag. Ja, tuurlijk. Ja. tuurlijk, tuurlijk. En, uh, Die is nog... heel mooie, dames. Ja, maar goed, dat <laughs> maakt niet zoveel uit. Het heeft, een vleugje <laughs> vleugje <vrouwelijkheid. laughs> het heeft veel meer te maken met het feit dat er uh, uh, een vrachtwagen vol met instrumenten komt. Dus uh, het wordt echt heel interessant. En het leuke aan dit concert is dat het weer totaal iets anders is. Ja. En daar zijn we gewoon heel blij mee. Uh, uh, even resumerend, morgen is dat optreden? Juist, drie uur. De zaal gaat om half drie open. Ja. Kussentjes meenemen. Dat Moet je tijd komen, hè, voor de kussentjes. Ja. ja. Nou, nou, er zijn een heleboel kussentjes, maar het is meestal zo vol... Ja. dat die kussens binnen ja. een kwartier weg zijn. Dus... We mogen over aandacht over de eerste uh, twee concerten zeker niet klagen. En het afgelopen concert zat ook zo klagen. goed als ja. vol. Dat, uh... ja. ja, ook heel leuk. heel leuk. En dit is dan weer totaal iets anders. En uh, daar houden we van. Toegang, 5 euro. Nog steeds. Hoe hou je dat vol? Uh, ik zie nu voor me een hert. Eh, hebben jullie herten uitgenodigd? In die... Ja, die Okom? komt ook zo meteen langs. Nee, drie komen ook langs. Kijk nou toch eens. Kijk nou toch eens of buiten, jongens. Op zaterdag ze in, de in de woord, Zandvoort. He? Nou, ze lopen nu over het beroemde Watertorenplein heen. Ze uh, doen even drie, inspectie. Drie mannetjes met zeer grote geweihen komen hier voorbij. Ja. En gaan ook inparkeren. Misschien ja. moeten ze ook betalen, Peter. Ja. Ja, daar, normaal word ik nooit afgeleid, maar in dit geval wel. Nou, ik vind wel. hem ook wel mooi. Ja, he? He? In dit geval wel. Rechtstreeks zo, vanuit de uitzending. Fantastisch. Uh, en, en half drie open. Half drie open die, de, en die vijf dat euro, proces. dat kan nog steeds dankzij onze grote scharen van vrienden, donateurs. En natuurlijk ook de gemeente Zandvoort, die sinds jaren dag... Ons trouw blijft in het subsidiëren. Vermeld dient te worden dat we wel wat interen op het vermogen. En uh, die concerten zoals wij die voeren... kosten ongeveer tussen de 800 en 1500 euro... Dus als je 5 euro entree rekent en je hebt 100 120 man. Nou, tel uit, iedereen kan rekenen. Dan weet je dat er per concert wat bij moet. Zodat we, zolang we dat kunnen beperken tot dit soort uh, tekorten, is het uh, nog steeds uh, goed te doen. Maar er kunnen nog steeds mensen vrienden van Classic Concert worden, toch? Wel degelijk. En ook donateur. Donateurschap kost 20 euro. De vrienden kosten 100 euro per jaar. En uh, iedereen is van harte welkom. En uh, ik moet eerlijk bekennen dat ik uh, trots ben op die dorp vanwege het feit dat wij uh, als, als kleine stichting één concert per maand het uh, toch voor elkaar hebben om het fantastische bedrag van bijna 5000 euro per jaar aan Keurig. vrienden en donateurs binnen te halen. Maar dat betekent niet... Ook vanwege de tekorten van ieder concert. We teren dus wat in op ons vermogen. Dat betekent dus niet dat we er geen mensen meer bij willen hebben. Graag zelfs. Nou ja, het liefst heb je natuurlijk het hele dorp als uh, sp ja. sponsor en ja. vriend. Ja. Uh, waren het niet dat uh, wij natuurlijk heel veel verenigingen in Zandvoort hebben... die ook allemaal vrienden... En, uh, Ontzettend sponsors. veel. En gelukkig doet men dat. Ja. Um, maar dit is een aanwinst voor de Stichting klassiek Concert. Ja, zonder meer, zonder meer. Want uh, als je even kijkt naar de rest van het jaar... Ja. met uh, Daniel Weyenberg en Johannes Passy... en de, de, Maastrichter, de, Laura Jaten. de Maastrichter Star... die aan het eind van het jaar komt met we het klassiek Concert. We hebben een uh, prachtig dat uh, is uh, uh, dit jaar. En het leuke is natuurlijk dat we kunnen skippen... omdat we het al 17 jaar doen. En uh, uh, nogmaals... Uh, Iedereen weet Stichting Classic Concerts te vinden. In de beginjaren moesten we zelf op pad, moesten we gaan kijken zijn jullie goed genoeg om op te treden of niet. Dat doen we eigenlijk bijna helemaal niet meer, want uh, voor het volgend jaar zijn de eerste tien aanmeldingen alweer binnen. Dat betekent dat we nog ineens eind maart zitten. Dus ik denk dat we gewoon 20, 25, 30 aanmeldingen krijgen met 10 concerten. Dan moet je daar weer uit gaan schiften. Dan gaan we daaruit schiften. Maar dan kan je het kaf van het koren scheiden. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dan ik, gaan we ik, kijken. Ik, naar... Met alle respect voor het, uh, voor het kaf. Ja. Want die zijn ook bij jullie begonnen. Die zijn ook bij ons begonnen. Maar waar het om gaat is continuïteit. Uh, uh, kwaliteit. ...kwaliteit en ook uh, uh, di di differentie. Dus verschil in soorten klassieke muziek. En als je in de gelukkige omstandigheid bent... ...dat je 30 aanmeldingen hebt waarmee je 10 concerten moet verzorgen... Ja. ...zeggen we, nou oké. Okay. En uh, wat we ook nog steeds doen, is een aantal uh, vaste... ...zoals Prinses Christina concours. Mm. Laura Trompetter, die morgen optreedt, heeft... Drie keer de eerste prijs gewonnen. bij het Prinses Christina-concours. Ik vind die naam wel Kursie. apart. weer trompetter ja, en je ja, gaat met ja, ja. wat speelden ze toen. <laughs> <laughs> <Tom>. Xilofoon. <laughs> nee, Xilofoon en slagwerk en pauken. Uh, er komen zes pauken. En uh, ik heb een voorfilmpje natuurlijk gezien. En daarom ben ik ook zo goed voorbereid. Maar al die pauken geven aparte geluiden. Dat is meestal zo. Uh, ja, en dat laat ze dan zien. Maar daar speelt ze ook een nummer op. Alleen op pauken bijvoorbeeld. Wacht, Fantastisch. <lacht> Fantastisch. <lacht> Wij zijn zeer nieuwsgierig. Ik ben erbij morgenmiddag. Want ik wil het meemaken. Hartstikke goed. En ik hoop half zon ook. de ik me volstromen. Laten we het stromen. hopen. Zo is het. Enorm bedankt Peter. Graag gedaan. Dank je wel. Oké. Okay.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 Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar. De Nozem en de Non uh, maakt het bruggetje van Cornelis Vreeswijk naar uh, Dominee Teunhaard van der Linde. Een zeer goedemorgen. Uh, heeft u die 95 stellingen van Luther uit uw hoofd? Nee, ik weet wel dat het grootste gedeelte over de aflaathandel gaat. <laughs> Ik las dat uh, 500 jaar geleden. Ja. Heeft hij uh, 95 stellingen op de deur van de slotkerk in Wittenberg gehamerd. Ja. Inmiddels zonder van die deur. Blijft, trouwens. Zo'n nagel. Ja. Maar goed, daarmee uh, maakt hij stelling. En dat is uh, 500 jaar geleden. En dat wordt dit jaar gevierd. Ook in Zandvoort. 500 jaar dorpskerk. Ja. Kerk aan maar, Zee. Uh, nou, het is een internationaal gebeuren. Uh, Lutherfeesten in, in Scandinavië, in Duitsland. Uh, op andere plekken. En... Nou, ik dacht, waarom in Zandvoort dan niet um, de gelegenheid uh, te baat genomen om eens te kijken... wat kunnen wij eigenlijk ja. over 500 jaar uh, kerk in, uh, in Zandvoort zeggen? Ik raak steeds verwarring hoor, met Maarten Luther, want zijn Duitse naam is Martin. En denk ik, is er nou Martin Luther King? Dat is een namesake, dus die is, die is genoemd naar de, de <lacht> okay, grote Oké. Okay. Ja, dat een is een andersom naam. Nou, even een toeval. Ja, ja, ja. Ja. Nou, ik weet niet of dat toeval is. Ja, ik, ik wil er nog even bij zeggen, kijk wij gaan dan 500 jaar terug, maar de kerk in Zandvoort is veel ouder. Dus de, de katholieke kerk, die, ja, die was er al rond 1300 waarschijnlijk. En je kunt zelfs zien dat als je gaat graven bij de dorpskerk, uh, kom je nog de fundamenten tegen. De middeleeuwse fundamenten waar die middeleeuwse kerk uh, op gestaan was heeft, die dezelfde naam had als de huidige katholieke kerk. Dus, was dat de, toen nog de Agatha-Kerk? De Agatha- en uh, Adrianuskerk. Ja, daar is nog uh, uh, een soort van twijfel over geweest... of het nou een Engelse agata was of de Siciliaanse agatha. Dus um... Ik heb alleen gelezen dat die populaire, waren populaire beschermheiligen in die tijd Dus uh, ja. ja, elke tijd heeft zijn eigen heilige misschien Ja, al. precies. En, uh, ja. Nou, het, het is natuurlijk zeker, want er waren kapelaans die ook genoemd staan in de stukken... zoals uh, de heer Klaas uh, ja. en de heer Dirk Klaas en uh, allemaal kapelanen die uh, vanaf 1490 hier in Zandvoort in die kerk hebben gestaan. Zeker. En, en een van de dingen die, ik dus, of die we gaan bekijken op die avond... is dat uh, de, de, de huidige kerk, ik vind het allemaal een prachtige kerk... maar hij is wat aan de kleine kant. Want uh, vroeger was die kerk wel een heel stuk groter. Omdat dat koor, dat hoogkoor... wat je op oude artsen en schilderijen nog ziet... Dat is op een gegeven moment dus helemaal vervallen. Omdat die, ja, die gereformeerden of die Luthersen die hadden eigenlijk helemaal geen visie meer voor... Voor een kerk. Het koor -as mm -hmm. Speciaal voor dat koor waar dus het altaar stond. Dus geen altaar meer. Dan heb je ook geen hoogkoor meer nodig. Nee. Dus die kerken die werden halverwege afgevlakt. En hield hij dus een preekkerk over. Zo ook onze kerk. En die is later wel uh, nog uitgebreid met twee, zij zij uh, twee zijschepen. Dus we hebben nu eigenlijk weer, als je van boven kijkt... toch een soort kruiskerk. Het is een heerlijke uh, ruimte natuurlijk. Ja. Met vele schatten. En we gaan ook een beetje op zoek naar uh, het verhaal achter die schatten. En dat is een, uh, een, een verhaal wat dan eigenlijk 500 jaar begint, geleden begint. En dat spreidt zich uit over het land en dan naar Zandvoort toe. Ja, en... Ontzettend vroeg in Zandvoort. In 1431. Dan praten we 14 jaar na Luther en zijn hamer en spijkers. <laughs> ja. Slechts 14 jaar later is er al sprake van ja, oproer in Zandvoort. Of in ieder geval, ja, er worden hagenpreken gehouden. En de mensen uit Haarlem wordt verboden om naar Zandvoort te gaan. Want ja, daar wordt de nieuwe leer eigenlijk toch al verkondigd. Misschien wel via die handelscontacten of de visserij. Ik weet niet hoe snel dat... Waarom het zo snel in Zandvoort ge geland is... Ja, iemand moet dat opmerken. verspreid hebben natuurlijk in Zandvoort. De visloopers Meegenomen uit Haarlem? Ja. ja. Dat zou kunnen. Dat heb, het, heb, het moet met die verbinding te maken hebben. Want... Ja, het, is wel, het zijn twee losse dus, opmerkingen. Dus we zijn natuurlijk ontzettend blij mee dat we in Zandvoort op sokken oude papieren kunnen uh, bogen. Want de, kijk, de eerste predikant komt in 1486. Dus dat is ongeveer 50 jaar later. Mm -hmm. En ik heb ook even uitgerekend dat ik dan nummer 39 ben. Dus achter mij staan zeg maar 39 uh, predikanten. die inmiddels ja, ja. 12 jaar in Zandvoort zijn gebleven. Uh, en zo vertegenwoordig ik met elkaar een keten van, uh, ja, van de dienaren des Woords. Waarvan de eerste zeven trouwens allemaal in Zandvoort overleden. en ook begraven werden. Uh, in dat is geen goed vooruitzicht, natuurlijk. Oh, nou, Je kan je plekje uit, <laughs> even uit uitzoeken dat. Uh... Maar goed, tot in lengte van teruggaande 39 dominees is dat dus begonnen. Uw medepresentator is Bart Putter van de katholieke kerk. Ja, we hebben dus bewust een link gelegd met, met pastoor Putter en de katholieke gemeenschap. Omdat we ook wel voelen van, kijk wij zitten daar nu wel als protestanten in die kerk. Maar de fundamenten waar we op voortbouwen en ook het klokje in de toren, dat is ook al van voor 1500. Ja, die zijn zeg maar eigenlijk katholiek. Dus wij voelen ons als protestanten ook wel een beetje katholiek inmiddels. Na zoveel jaren van eukumene en samenwerking. Dat we denken van wij vertegenwoordigen één kleur. Hè, de, de Calvinistische kleur dan. Je kan je zelfs een beetje kritisch afvragen. Wat moeten we eigenlijk met Luther in Zandvoort? Maar, want wij zijn eigenlijk van Calvin. Maar goed, Luther is toch degene die er, uh, de aanstoot toegegeven heeft. Hij was ook een van de inspirators van Calvin. Maar als je de kaart van Europa ziet. Dan zijn er een paar Calvinistische landen zoals... Uh, Schotland, Nederland, Frankrijk uh, en een paar Lutherse landen, dus uh, Duitsland, een uh, paar oostbloklanden en Scandinavië. Ja, de kerk kent met zich door afsplitsingen en wegen. Ja, twee Nederlanders, uh, drie kerken is het uh, grapje. Het is, uh, uh... Van oorsprong uh, zijn we ooit ergens begonnen, en daarna ging iedereen, een aantal uh, mensen zijn zweeg. Uh, de katholieken die uh, hebben wegen, protestanten hebben wegen, covenisch, uh, lutherisch. Dus het ging verspreiden, en nu komen jullie weer bij elkaar. Ja, zeker. En we eindigen de avond ook echt uh, los van alle tradities. Hè, dat is een beetje het soli deo gloria een gedachte van ja, er is maar één God die ons alle uh, inspireert uh, en draagt. En we zitten wel in uh, aparte huizen, maar we zijn natuurlijk uh, met hart en ziel verbonden. Landoverstijgend zouden meer mensen zo moeten denken, denk ik, denk ik dan. Ja, de, deze kant van de godsdienst komt weinig in het, in het nieuws. En dat is erg jammer. Want dan gaan mensen denken van die godsdienst moeten we eigenlijk maar kwijtraken. Een, God, een wereld zonder godsdienst. Dat zou nog eens wat zijn. Maar dan, denk je, ja, maar dan raak je heel veel cultuur kwijt. En diepgang en uh, nou, ja. inspiratiebronnen van vrede en verzoening en warmhartigheid. Dat is ook allemaal uh, een godsdienst op, in de goede vorm. Dat, wat? wat ga je woensdag doen? Aanstaande woensdag is de feestavond in de Dorpskerk. Nou, ik hoop dat ik met stoelen ga slepen, dat het heel erg vol wordt. Uh, dat we het beleven dat er gewoon allerlei mensen uit Zandvoort komen. Want de kerk uh, heeft het opgezet voor het dorp, zal ik maar zeggen. En niet alleen voor eigen leden. Of je nou gelovig bent of niet, bent of niet. Er wordt niet gebeden. Uh, je hoeft niet bang te zijn dat er zielig geknepen wordt. Maar uh, het, het is komt feest. wel voor het feest. Ja. ja. Maar wat ga je doen die avond? Nou, zelf ga ik. Het begint dus... om 8 uur. Ja. kerk nee. is open half acht. Nou, we hebben dus twee uh, gastsprekers, dus uh, uh, Pastor Putter en uh, burgemeester Niek Meijer. Dus die uh, zullen allebei ook een toelichting geven op het feest, zal ik maar zeggen. En wat ik dan doe, ik ben eigenlijk gastheer en verteller. Dus ik heb uh, plaatjes verzameld, uh, ja. bijna 200. En die ga ik eigenlijk laten zien. Het lijkt me een beetje op een genootschapsavond. Wat man, het lijkt de ballen waren wel. Maar het is er ook meer. Ik heb ook een toontafel met voorwerpen. Uh, en we hebben een fantastisch koor. De Trumpets of the Lord, 90 man sterk. En die uh, hebben echt een heel mooi programma mee uitgezocht. Uh, heel goed passend bij wat er gezegd wordt. Dus een, een woord, een lied. Uh, soms ook de gemeente of de aanwezigen die uh, zingen. Worden uitgenodigd om mee te zingen. Dus we hebben het super. Een solozanger hebben we uh, nee. just, uh, gevonden. Uh, onno van Dijk. Het is wel een heel Van Dijk uh, toestand. Ja, Rob, is, van Dijk. Rob van Dijk onno als onno regisseur van Dijk, ja, en goed, Onno dat, van Dijk. Dat staat voor kwaliteit. Hè. Dus, uh, ja. Het is een kwaliteitsvolle avond. Absoluut. En tot hoe lang duurt het? De, het is een, een programma met een pauze dus, uh, uh, en dan duurt het tot tien uur. Ik moet de tijd bewaken, dus uh, grote plicht. Een um, eierrekker. Toegang. Toegangsprijs? Toegangsprijs. Nou, als gezegd, wij bieden het aan als protestantse gemeente voor uh, het dorp Zandvoort. Dus het is gratis toegang, maar we zijn ook niet achterlijk. We gaan wel een, uh, een collecteschaal aan het eind houden, omdat iedereen snapt dat zo'n koor ook wat kost. En mm. de instandhouding van de dorpskerk, uh, de zaak is van veler verantwoordelijkheid. Het wordt spektakel. <coughs> het uh, ziet er goed uh, naar uit. Ik heb nog een paar bruiklenen van het museum kunnen krijgen. Daar ben ik ongeveer trots op. Ga ik ga niet verklappen wat dat is. Maar er komen wat spullen uit het museum uh, naar de kerk. Uh, uit, het aan, het museum, museum. uit het Zandvoortsmuseum? Uit het Zandvoortsmuseum. Dat is oud. Uh, grote dingen. We moeten ze echt met een aantal mannen houden. Dus uh, nou, dat is even een, uh, een cliffhanger. Uh, kom kijken, uh, want het verhaal wordt compleet gebracht. Je Voort. bent het gewend met die expositie over Jood Zandvoort. Dat nou klein of groot is, we, alles lukt je. Ik zou bijna zeggen, we herontdekken de dorpskerk als, uh, als publieke ruimte. Het is natuurlijk het huis van de gemeente, van de protestantse gemeente. Maar als je goed over nadenkt, mm. hè, als het woord van God daar verkondigd wordt. Dat woord is voor alle mensen bedoeld. Dus moet ook dat huis een huis zijn voor iedereen. Voor alle mensen, Pieter. Ja, ook voor jou. En ook voor jou. Ja. <laughs> nou, hier zit de Eukomeno, hoor, samen. Ja, dat kan je wel stellen. Uh, de toegang is vrij. De zaal gaat open om uh, half acht. De trompet of the lords komen muziek maken. Er komt een uh, babbelwagenachtige uh, voorstelling, moet ik zeggen. Tenminste, dat hoor ik u uh, ja, ja, ja, een beetje zeker. zeggen. Dus met vele mooie uh, oude plaatjes. De geschiedenis uh, 500 jaar terug. En... Uh, nou, het lijkt me hartstikke leuk. Ja, en ik heb ook nog moeite gedaan voor de mensen van het Genootschap, maar die weten natuurlijk al zoveel uh, om, om nieuw materiaal uh, te vinden. Um, en, en ik denk dat dat gelukt is. Sprongen zij van vreugde of weten zij het nog niet? Nog een cliffhanger. <laughs> dus zij moet ook komen. Natuurlijk moeten ze komen. Het heeft in het krantje gestaan van het genootschap. Dus uh, als die allemaal komen, dan, uh, dan, dan, dan wordt de weer boos. Dan heeft u drie kerken. Nou, <lacht> <lacht> nou we hopen in ieder geval op eruit. Het is een hartstikke mooi ja. moment in de tijd. En je viert het ook omdat je denkt van uh, ja, een beetje aanbod van, van iets moois ook weer in het dorp. Het is nog geen zomer en het valt prachtig na de eerste lentedag. Dan hebben we natuurlijk nog heel ja, even gekeken dat het s'avonds nog donker is. Zodat we de dienst ja, goed ja. kunnen uitkomen. Maar. Uh, nou, het is een mooi moment in de tijd om daar toch bij stil te staan. En vooral omdat je weet dat je iets viert wat zeg maar, internationaal ook uh, gevierd wordt. En uh, dan moet ik ook nog even de paus, uh, wat dat betreft, uh, iets heel, uh, he, die heeft iets heel revolutionairs gedaan, eigenlijk. Die, deze paus doet revolutionaire dingen, uh, bevrijdende dingen. Die ging dus naar de wereldlutse uh, uh, vergadering in het Zweedse Lund. Uh, heeft daar eigenlijk gezegd van nou, we mogen wel blij zijn met die reformatie. Maar zijn daad was dat hij dus de, de Lutherse aartsbisschop, een vrouw, dus op het liturgisch centrum, omarmde. En die foto hebben wij al een tijdje in de kerk hangen. En hangt ook bij de katholieke kerk. En is ook een van de redenen waarom de pastoor vrij makkelijk zei van Hé, hey, dan doe ik mee. Want als de paus, snap je hoe dat doorwerkt. Hè? Dus het maximale eukomene. maximale eukomene. Ja. Dominee, ontzettend bedankt voor uw uitleg. En ik, hoop, nou, ik weet wel zeker dat de kerk vol zit. Ik hoef er eigenlijk niet veel meer aan te doen. Nou. Graag tot ziens dan. Dank u wel. Dank je wel. We zijn weer in de uitzending en uh, we zitten aan tafel met uh, twee hele lieve mensen van de WURF. En hey, zeer goedemorgen. goedemorgen. Ja, goedemorgen. Um, de WURF is de oudste culturele vereniging van Zandvoort. Mm. We hebben er maar één geloof ik, Vreemd. Nee, nee, eigenlijk niet. Uh, als je culturele vereniging, uh, waar ik meteen maar met uh, de deur in huis val. Wij bestaan volgend jaar 70 jaar. Dat is er niet aan te zien. En uh, toneelvereniging. toneelvereniging... <laughs> ik zeg hier niks op. <laughs> ik ben ietsje jonger ook. Uh, maar uh, de oprichting. Maar toneelvereniging ja. wil Wim Hildeling bestaat volgend jaar ook 70 jaar. Een half je jaar later dan ons. Dus... Een momentje. Hans Drommel staat achter ons. Wie zijn dit? Voorzitter van de VVD, ex. Ja, er, er, nee, niet ex. Nog steeds. Ik op. de Wurf introduceren. Dat deed je met alle liefde. Maar je stelde niet wie de partners van de Wurf zijn. Excuus. We gaan opnieuw beginnen. Hartelijk welkom aan de WURF. Stel u zichzelf even voor. Ik ben Fleek Veldwis, voorzitter van de WURF. En ben ik ben Mieke Hollande, de secretaris van de WURF. U heeft het helemaal gelijk. Beide uh, Wurfleden zijn uh, geïntroduceerd. Uh, spijt mij dat ik dat even niet eerder heb gedaan. Uh, 70-jarig bestaan, Fleek, dat is, uh, jaar. dat is nogal wat. Ja. Uh, nou, schiet ik gelijk even deze voorstelling voorbij, want dan wil ik ook weten of er volgend jaar iets spannends gaat gebeuren. Nee hoor, we kunnen niks spannends doen. Iets speciaals. Nou, we, ja, nee. Wij, uh, het is zo. Wij bestaan uh, volgend jaar 70 jaar. Wij hebben een, uh, een redelijke bezetting. We kennen net aan toneelspelers met kwam mensen. Maar we hebben een heel groot tekort aan mannen. Dus het is ieder jaar de vraag, als iemand afvalt, of een paar afvallen... Dan heb je een probleem met spelen. Dus eigenlijk uh, bij deze een oproep aan de Zandvoortse mannen die het leuk vinden om bij de Wurf te komen spelen. Meld je bij uh, Freek Veldwietz op het Dorpsplein Of bij Mike ja. Hollander. Bij en deze opnamen... ben je uitgenodigd. <laughs> maar kijk het is zo. Uh, we hebben niet Engelmannen nodig. Een uh, jongelui. We, ja we hebben eigenlijk een, uh, een, een tussenklasse nodig. Maar dat maakt niks uit eigenlijk. En, uh, het is niet Engel toneelspeel. We doen veel meer. Zoals? Wij uh, hebben ook presentaties van, uh, uh, van een kledingschouw. Wij gaan dus uh, de vrijdag na Hemelvaartdag, gaan we naar Eibertjesdag in, in Nunspeet. Eibertjesdag? Eibertjesdag, ja. Vertel, wat is Eibertjesdag? Hoe nou, heet dat. Ja, wat nou, is het? Eibertje is een, uh, een legendarisch figuur in Nunspeet. Er was een vrouw. Die had een hoop kippen en die ging met de man met, met de eieren naar de markt. En die vrouw heette Eibutje. En dat is nog steeds eigenlijk een traditie daar. En dat is een heel groot evenement in Nunspeet. We zijn vorig jaar niet geweest, maar daarvoor zijn we ook wel twee jaar geweest. Dat is een evenement dat uh, wordt georganiseerd, en dat ik kan Standvoort eigenlijk uh, een voorbeeld aan nemen, door de middenstanders. De middenstanders betalen het hele evenement. En er zijn gewoon een twintig groepen zijn daar. Die, die, die uh, komen uit Den Landen en die, die presenteren Zandvoort ja. en, en andere dorpen. Ja, en die, uh, daar heb je een optocht. En er is een <coughs> grote markt. En uh, een aantal van de groepen mogen een presentatie doen. En wij hebben twee jaar geleden. Hebben daar, uh, je moet je voorstellen, uh, in Nunspeet... De omgeving ook, in Twente. Alles wat er van volkloor is, ziet er zwart uit. De overleving is allemaal weduwe. En twee jaar geleden zijn we daar geweest. Hebben we gezegd van jongens, we gaan eens wat anders doen. Wij gaan de strandweven uitbeelden. Dus wij waren heel vreurig. Met badgasten, met een, uh, een baardvrouw, met een uh, badvrouw, uh, nou alles wat met slam te maken heeft. Ja, als je uh, naar de wurf kijkt en je kijkt naar de, de, de voorstelling, dan zie je inderdaad zwart met uh, rood bies. Ja. De dames, uh, ze hebben wel een mooie kap, maar toch donker gekleurd. Het uh, viel wel erg op zeker. Ja, wij, wij, wij sprongen eruit en er was een heleboel aandacht voor ons. Dus ik bedoel daarmee, dan breng je ook een stukje Zandvoort promotie. Want de mensen, er zijn een heleboel bezoekers en die gaan vragen aan je. Goh, dit en dat. Nou, en dan hebben we nog een evenement op opzamen. Neem, neem, neem je dan ook boekjes mee van zantwoord? Wij hebben wat, wat, wat kaarten, we, we hebben wel eens wat, wat, wat, wat boekjes meegenomen. Van die VBV boekjes of zo? Ja. En, uh, maar we hebben dan in augustus hebben we nog een, uh, een evenement, ook een presentatie... En dat is eigenlijk een, uh, ja, een evenement waar Pieter iets mee te maken heeft ook. En dat is de oude hap van de Zwembond. Die komen twee dagen naar Zandvoort. En dan geven we s middags ook op strand een presentatie. Nou, en wat werd er dan nog mooier? Dat we dan ook op strand het strandweven uitbeelden. En dat hebben we gewoon in onze macht. Zandwoorden waren natuurlijk niet van die beste zwemmers, hè? Nee, maar we hoeven niet in het water. Oh, dat is geld. Uh, als wij naar het water gaan, en ik heb dat zelf ook, uh, mijn enkels vind ik genoeg. Je bent echt een zandvoerder, heb ik al po inderdaad. Pootje <laughs> baaien. Pootje baaien in zandvoerder. Nee, hier maar van, de, uh, de wurf is zeer actief en, en elke keer weer. En daarom heb ik ook uh, de wurf gevraagd om uh, te komen naar het strand. Als, uh, al die oud-zuimers van Erika Terpstra naar Kok komen. Van presenteren even Zandvoort. Mag ik daar nou, even 30 seconden een paar vragen over stellen? Uh, met die nee, nee. nog nee. niet, of komt dat nog? Nee, daar komt nog wel. Oké, okay, dan hou we hem nog hé, even wacht. Als zo'n hele groep hier naar Zandvoort komt. en je hoort dan de reacties van: oh wat is dat leuk. Daar kijken we naar uit als de WURF zich presenteert hier voor deze mensen. die uit heel Nederland komen. En dan ben ik daar trots op en blij op dat we hier zo'n. ...culturele vereniging hebben die zich zo goed weet te presenteren. Ik mis wel Bob Gansner erin, want die kon alles zo makkelijk aan elkaar praten. Maar daar kan jij ook. Uh, we zijn uh, dat voor geweest, we hebben Bob uh, minder zien worden. En we hebben een... Uh, ik heb daar al mijn eigen... Uh, ...dat ik het zelf zeg, voor ingezet. Ik denk, eens gaat het over... Dus ja. ik heb uh, me heel goed verdiept. En met medewerking van Bob ook. Heb ik dus. Uh, uh, ik ken dat ook. Kom ik tot een dekking. En het was eigenlijk. Bij Bob was het altijd een presentatie van. Uh, Bob tijdensom hoor. Afzonder. Ja. Maar ik, jou krij ook. ik krijg precies hetzelfde. <laughs> ik heb ook de eer gezegd. Je mag niet langer dan een uur praten. Want jouw kennende, dan wordt het twee uur. Ja. Maar dat komt wel goed. Ah, Oké. Okay. Er komt weer een eier <laughs> Maar. Uh, ik Trouwens, opmerking, ik mis beide heren Gansner, hoor. Wij ook. Wij ook. En uh, Bob was dus een... Hij uh, nou, stond de... meer op de voorgrond als uh, als. Ja, ons. we gaan Bob vanavond ook uh, eventjes uh, voor de aanvang uh, herdenken. Dat uh, heeft hij verdiend. En uh, ja, het was Bob... Uh, was, uh, is hij is van 1952 uh, wit geweest. Hij uh, was al 14 jaar eer wit. En uh, we hebben drie jaar geleden we hem uh, nou eigenlijk een, uh, een heel klein loortje gegeven van nee. en Moet je uh, de bob niet doen? Nee, toen hadden we bonje dus. Dat heeft me een, uh, een hele avond uh, gekost om daarbij te plaatsen, bob. Het was voor je te ontzien. En uh, ontzien. nou ja, uh, vorig, vorig jaar wou ik ja, hem eerst uh, geen loortje geven, want hij had zel zelf aangegeven van ja ik. Uh, ik heb moeilijk onthouden. En, uh, ik ken slecht uh, staan. Maar toen hadden we hem gewoon nodig ook even. Hè? Wat ik net zei al. Het tekort van, van, van mannen. En toen hadden we hem nodig. Dus dat hebben we mooi opgelost. Dat hij kon wonen op een stoel. nou En de afloop heeft hij dan echt... aan het publiek afscheid genomen. Niet wetende ja. dat het in oktober... definitief over was met hem. We gaan nu naar vanavond. Ja. Want we hebben drie generaties... Op het toneel staan. Ja, oma, moeder en kleinkind. Ja, dat is heel bijzonder. Ja, drie he, generaties. He, ja. Vertel er wat over, Mieke. Ja, je, <laughs> nou, het is. Je komt nog aan de beurt bij, hoor. Het is niet de eerste keer, hoor. Het is denk ik de derde keer dat ze met z'n drie op toneel staan. Mijn kleindochter, de eerste rol. Ze is er nog ondersteboven van, want als ze meneer Joustra in het dorp ziet lopen, dan is het hé, hey, dan loopt meneer Van Egen. Ja, Dat... ik, ik hoop. terug. Ja. Zo'n dochter Dat heb ik hem. ook, maar die gaat over de hildering. <laughs> nee, ze heeft nog steeds over meneer ja, ja, Van Ege, ja, ja. Maar ze doet dit jaar weer mee. Volgend jaar helaas niet, want dan zit ze in haar examenjaar, want dan wordt ze ondertussen ook alweer 16. Dus. Nou, die verlegenheid die was gauw bij de weg hoor, toen we samen op toneel stonden. Ja. Het stuk van vanavond. Ons dorp leeft mee. Wat over ons dorp naar Mieke. Ja. Waar praten we over ons dorp? Een verhaal van vroeger met een lach en een traan. We het, vertellen er niet te veel over, want uh, we gaan het, het niet verklappen. Nee. Maar het is. Het is, het is geschreven door. Mevrouw Jongsma. jongsma. Ja, en dat, die heeft toch heel veel tennistuk. Ja. En wat mij verbaasd heeft, Ed Frans is jullie regisseur. Ja, al een paar jaar. Heeft hij het een beetje onder controle? Nee. Ja. Daar kan jij toch over meepraten? Ja. Hij heeft het wang onder controle. Ja. Maar uh, dan, kom, dan krijg je de generaal uh, repetitie. Gisteren? Uh, donderdag. Donderdag. En, en dan, uh, ja, dan is komen boos... er heel andere dingen. Je hebt een andere ruimte. Hij boos de, de, de, de is boos weggelopen? gelopen. Nou, nee hoor. Nee, pertinent niet. Nee, pertinent niet. Het blijft een hele goede regisseur uh, natuurlijk. Ja. En uh, kijk, je hebt uh, het verschil tussen de repetitieluimte in de tol en de, de klok zelf. Nou, die is de helft uh, groter. Dus je hebt ruimte. Hè? En Ed zegt altijd wel bij de repetitie, uh, je moet uh, ruimte maken, je moet uh, je ruimte verdiepen. En maar nu met heb je rug een... naar het publiek gaan staan. En maar? nu heb je een grote ruimte. Dus ja, nu komt het anders. Maar ja, uh, vooral Pieter weet het zeker, de Wurf kennende. Ja. We hebben een tekst... En dat wordt wat langer. En dat wordt soms wat langer. Ach, wij noemen dat een leidraad. En dat, uh, als je maar weer terugkomt. En ja, dat is... Het begin is daar dus uh, met degene de generale repetitie gekomen. En uh, we houden het denk ik wel zo. Ik weet, het niet, ik weet niet wat een ander doet. Dus, uh, maar je weet nog niet hoe lang de voorstelling duurt vanavond? Ja hoor. Oh, dat wel. Ja. Het tot, het niet, het echt, ja tot het einde. Het loopt niet echt... Tot het einde. Tot het einde. Kijk, we hebben het net al gezegd. Uh, we hebben Bob niet meer. Bij Bob wist je het nooit. Ja. <laughs> uh, we hebben Willem Schilversand nog. Die, uh, die, die kent het ook als hij zijn spel hebt. En, en denk erom, toneelspelers mogen geen alcohol drinken tijdens de voorstelling. Nee, dat doen ze ook niet. Nee, dat doen <laughs> ze ook niet. <laughs> wij, kijk, wij hebben altijd de, de stukken. We hebben uh, twee schrijvers. We hebben meerdere schrijvers gehad. We hebben Bets Bakels gehad. en Keur een stuk geschreven. Meneer Steen. Uh, meneer Steen heeft geschreven. En bij meneer Steen was het een beetje altijd uh, de christelijke kant. Hè? Een beetje kerkse kant. Maar mevrouw Jongsma schreef altijd een stuk. En dat eindigde met een feestje dus dan mag pas de Pas komen pas dan, pas dan. tussendoor wordt er ook nog eens een glaasje weggezet nee dat nee, niet. nee nee bij nee, nee. Nee. Nee. ons dorp bleef dus uh, mee en dat is vanavond om acht uur ja acht uur beginnen we er zijn nog uh, kaartjes ja, te koop bij uh, jou thuis nee hoor ze kunnen gewoon naar de, naar de, de zaal, aan de zaal. Ja, iedereen kan gewoon er naar de zaal er zijn nog uh, meer als genoeg kaarten negen euro negen euro en uh, ja, ik zeg altijd, voor 9 euro heb je een leuke voorstelling. Je hebt bal na, met hele oh, leuke muziek. En loodjes. En we hebben loodjes. Ja, vooral uh, de loodjes. We hebben altijd, een, uh, een pop we hebben altijd uh, de pop, die werd gemaakt door Mieke. Mieke heeft een beetje gewas van de vingers. En we hebben dit jaar hebben we twee hoofdprijzen. We hebben twee uh, mooie schilderijen gemaakt door Marjon uh, Versteeg Poelman... Heeft ze beschikbaar gesteld. Dus dat worden de hoofdwijzen. We hebben wat tekeningen van uh, Lietje Mollenaar nog steeds. Goedemorgen, meester, goede We ja. hebben nog een mooie, een mooie schelp beschilderd met, uh, met een afbeelding van Zandvoort. En nog dus, een zak duinaardappelen? Nee, die zijn er nog niet. Oh. Die moeten nog gepoot worden. Oh. Absoluut is, is uh, moeten ze gepoot worden. <laughs> okay. Al die duinaardappels die zijn op. Oké. Okay. Maar het belooft toch aan weer een feestelijke avond te worden. Ja, natuurlijk. En ook voor de mensen die willen dansen na afloop. Bal ja. is er, met goede muziek. Bitterballen ballen zijn er ook. Maar ja, ook gewoon, ballen, je kan dansen dan met <laughs> um, Toch het puntje van kritiek. Ik vind namelijk beide verenigingen ontzettend leuk. Maar het valt samen met de babbelwagen. Dus elk jaar is, is dat. Is dat nu niet een keer goed af te spreken met nee. de babbelwagen? Nee. Dat Want hebben... jullie hebben alle twee een jaarplanning. Je weet wanneer je wat wil. Uh, dan lijkt me het toch niet al te moeilijk om te zeggen uh, een jaar van tevoren wij doen het dan en jullie doen het dan we hebben dat uh, in het verleden heb ik dat aangegeven van uh, die datum spelen we en uh, dan kwam hij op dezelfde avond en uh, hij zei altijd van ja hij is afhankelijk ook van hotel Faben met gasten en met feestavonden en ja uh, je kunt het aangeven. Kijk, ik moet uh, volgende week moet ik de zaal weer bespreken voor volgend jaar al. Ja, He, dus want weet uh, je maart, dat of? april is in de klocht overvol altijd. Ja. He, dus maar... Hij kan dat nooit van tevoren aangeven, hij is afhankelijk, zegt hij, dus ja, ik ga er niet uh, verder op in, het is, uh, is jammer. Ik heb de, de aankondiging van de balwagen, heb ik uh, uh, denk ik al een, uh, een week of acht in huis, dus ja, dat ja. is toch ook van tevoren uh, reageren. Ja, dat, dat, dat vind ik te vroeg, je moet, uh, je moet de mensen nooit... Nee, ik, ik bedoel, uh, jij bespreek het een jaar van tevoren. Ja. He, dus dat is zeg maar uh, volgend jaar zelf tijd dan zou een andere vereniging, welke dat ook is toch een kruis in die agenda kunnen zetten van die wordt het niet maar dat is al van oudsher we hebben vroeger wel eens meer bezig geweest uh, wij hebben met het, uh, het 50 jarige bestaan van uh, Hildring en de Wurf uh, Pieter en ik hebben dus uh, die open hebben we georganiseerd Pieter heeft een hele hoop aan gedaan we hebben een datum gepland toen puntje bepaaldje kwam ...moest er een muziekevenement komen. En wij moesten een week verplaatsen. Hadden we dat maar nooit gedaan. Want bij ons... hosters van de wegen. En het muziekevenement was... ...straalsen zo. Maar goed, weet je... Dus ...wij hadden een jaar van tevoren... ...was dat ook gepland. En dat was ook bekend. Ja. He, dus toen hebben we wel daarna gezegd... ...van jongens, laten we eens een, een soort... Uh, uh, ...agenda maken. Maar er komt ook niks van terecht. Het, het, uh, het vreemde, het, de, de gewoneheid in Zandvoort is dat je uh, voor 1 november je evenement bekendbaar maakt. Dus het zou ook voor de verenigingen handig zijn om daar ook eens op in te springen. Al is het maar met elkaar. Nee, daar, daar is toen over gespraat, maar dat waren de buitenevenementen. Dat klopt. En maar... als ik nou daarin verder ga, we hebben nog eens uh, de ondernemers, toen de muziektent er pas was, hebben de ondernemers, die hadden zaterdagsmiddags muziek. Ja. Nou, toen hebben we op een gegeven moment een hele harde muziek gehad. Terwijl de classic uh, in de kerk zat. Ja. En die hadden daar last van. Dus ik bedoel maar, dat, dat is ook alweer zo'n verwijzing. Ja, maar het grappige het is nu dat de, dat is uitgesproken. En die uh, houden met hun uh, planning rekening. Dus het moet niet zo moeilijk zijn in Zandvoort. Ik weet dat er een hoop stijve koppen zijn. Om ook eens rond de tafel te gaan zitten. Jongens, laten we nou de wijsheid is. Prevaleren. Ja, maar ik hoor van Marzo enkel maar van... Uh, ja, ik ben afhankelijk van Faber. Ja, nou, wij zijn afhankelijk van de datum. Die vast nou, dan, datum dan, de, dan wordt het moeilijk. Dan moet de krocht maar met Faber onderhandelen. En dan zien we dat wel nee. verder. In ieder geval, vanavond uh, de voorstelling. Acht uur is het begin. De zaal is natuurlijk al een ruime uur van tevoren open. Ja. Doe um, jij wat vanavond? Het wordt... Het, uh, ik, ik weet niet... Moet ik hier eens naar het thuisgrond even okay. gaan praten. Want ik weet niet hoe de situatie is. Oké. Okay. Maar... Um, het wordt een feestavond in de kocht. Dus ga je, uh, wil je plezier hebben? Dan moet je naar de wurf toe vanavond. Acht uur. Zeker weten. En er is nog plaats. Dus uh, kom op tijd en geniet. En daarna kan je dansen. En dat geldt zeker voor jou Ben zonder dat. <lacht> Ik kan niet dansen. dat ja, aad, aad, aad. Het is eigenlijk nou zo. Voor, voor, je zit het net zelf. Voor negen euro heb je plezier. ...zijn mensen die gaan naar een, een theatervoorstelling... ...en daar betalen ze 100 euro voor. Nou, daar ja, kun je dat tien komt... keer voor naar de Wurf. Komt... En, en word een... ook spelend lid bij de Wurf. Ja, daar... Jongelui, jonge jongens, dat meisjes... Uh, het, ...het zijn niet allemaal vergrijsde mensen die in de Wurf spelen. Er zijn er maar twee of drie. Dat, als je ziet naar hoe jong ze zijn tegenover me. En ik hoor dan dat mijn vriendin weer meespeelt... Uh, hoe oud is ze? Ze, is, ze wordt nu 15. 15. Kijk, daar heb ik mee samengespeeld bij de ja. Durf. Nou, uh, dan is dat toch een overweging gespeeld, toneel gespeeld? Ik ga daar niks over zeggen. Ik ga alleen de dames en heren van de Durf veel succes toewensen. En een hele plezierige avond. En uh, in ieder geval tot de volgende voorstelling. Ik hey, dank u. Ik dank zou, u zou wel. zeggen, kom, Allen. Zo is dat.